3 uur. Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij een vliegtuigcrash in de Nigeriaanse stad Lagos zijn alle 153 inzittenden om het leven gekomen. Passagiersvliegtuig stortte kort voor de landing neer. Alle inzittenden komen uit Nigeria. Het toestel van de Nigeriaanse maatschappij Dana Air kwam uit de hoofdstad Abuja. Het zou een gebouw hebben geraakt en daarna in brand zijn gevlogen. Het toestel kwam neer in een dichtbevolkte wijk in Lagos. Of er ook op de grond slachtoffers zijn, is nog onduidelijk.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 Hij is 76 jaar geworden. In Hellevoetsluis heeft een visser een granaat uit de vestinggracht gevist. De haak van de visser bleef vastzitten... waarna de man met een bootje de gracht in ging om zijn lijn binnen te halen. Toen ontdekte hij dat hij een granaat aan de haak had geslagen. De explosief stamt uit de Tweede Wereldoorlog. explosieve opruimingsdienst zal de granaat onschadelijk maken. Het weer, vannacht bewolkt en eerst nog droog... maar later gaat het vanuit het westen regenen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 Adeline, Adeline, Adeline, Adeline, wie niet weg is, is gezien. Ja, dat was Roos. Het het en, nou, en nou komt de kiek natuurlijk, hè? Dus Bart, heb jij hem in opname stand? Oké, okay, doe maar. 1, 2. de nacht van. De nacht van, de nacht van. De nacht van. Nee. Cruise> dat is echt slecht. Ik zou dat laatste... Nee, aan, leven. jij doet... En dat doe ik op het einde toch? Nee, nee, nee. Gewoon naar的, de tweede keer. Ik dacht, we deden toch... De nacht van, de nacht van... Het leven. We hebben nog een uurtje om het even te reflecteren. We proberen het gewoon. dan doe, een, doe, so, jij, doe jij gewoon onder Met me. Met Adeline. Ja. Oh. Ik snap het nog niet, maar we doen nog een keer Ja, Oké, 1, 2, 3. De nacht van, de nacht van. Het goede leven. De nacht van, de nacht van. Met Adeline, natuurlijk. Nacht van het goede leven. Oh my God. Nee, ik moet nog een keer. Jullie moeten er wel ja, meespelen. dat is Nee, joh. Ja, je op de radio. is gewoon live op de radio. Dat twaalf. weet je niet. Ja, die dingel is perfect. Hartstikke leuk. Spontaniteit. Is het, het op de radio? Ik dacht ja. dat we gingen hoeven hier. Ik zou het zo ja. voor ja. niks meer doen. Nee, dat is leuk toch? Hey, hartelijk bedankt. Ja, jij En bedankt, wel bedankt, thuisheren. Ook techniek bedankt natuurlijk. Ja, ja. oké. Okay. Uh, ik weet niet of jullie roken? Roken jullie? Ja, zeker. Ga dan rot even op naar het hok hiernaast. Dan ga ik verder met het programma. Ja? Oké. Even kijken. Ja, serieus business. Uh, afgelopen januari besteed ik hier al aandacht aan een zeer bijzondere voorstelling. Een heel ander soort theater. Getuigenistheater. Denktheater. Nou, ik vind dat heerlijk. Marjolein van Heemstra die vertelde een verhaal. Samen met de Indiaanse acteur Sachit Puranik. Nou, toen ze twaalf waren, zagen Marjolein en Sachit... onafhankelijk van elkaar natuurlijk... Allerlei, uh, allebei in een heel ander werelddeel dezelfde film. Mahabharata van uh, regisseur Peter Brook. Naar het gelijknamige oeroude hindoeïstische boek. Hè? Het grote religieuze... En filosofische epos uit India. Culturele hoeksteen van het hindoeïsme. Zoiets als de Bijbel of de Koran. Maar ja, dan oneindig veel dikker. En een tikkeltje abstracter. Nou, wat ik ervan begrepen heb, hoor. Tenminste. Nou, en die Mahabharata probeert het verhaal te vertellen van alle mensen. En het verhaal van de onderlinge strijd tussen mensen. En hoe die te voorkomen is. Hè, of te overkomen. Nou, die film over de Mahabharata van Brooks. Uh, dat was een poging om dat Indiaanse verhaal over politiek oorlog en vrede helemaal universeel te maken. Nou, en voor de twaalfjarige Saqid en Marjolein was de film het bewijs dat gezamenlijke verhalen bestaan en dat oorlog zinloos is. Maar ja, onder uh, publiek en critici uh, wereldwijd waren de meningen sterk verdeeld, want mag een westerse regisseur aan, wel aan de haal gaan met zo'n uh, oosters verhaal? Was Broek uh, naïef of was hij arrogant? Nou. Kunnen we delen wat ons heilig is? Dat soort vragen. Nou, uh, toen heeft, die, heeft ze een reis gemaakt door, uh, door India, van Heemstra. En uh, samen met uh, Sajid zijn ze gaan uh, kijken um, nou ja, uh, ja, wat, ze, wat ze met het verhaal konden. Ik moet even mijn bril opzetten, weet je dat? Sorry. Ze me heel erg inspannen. Goed, euh, nou met die film van Pieter Broek zei ze toen op reis gegaan naar de Universiteit van Poenen. Dat is een strenge Hindi-stad, nationalistisch gekleurd. Nou, preken voor eigen gemeente doet Marjolein genoeg, vond ze. Dus stap liever in het hol van de leeuw. En euh, nou ja, nou, dat vond ze een opposant in een goed gebekte jonge vrouw, die haar echt probeerde af te maken. He, dit westerse meisje met haar idealisme over verbondenheid, he, die thuis hoort in de liedjes van kinderen voor kinderen. Nou, die. Die felle dialoog die ze toen had in India. Uh, die speelt Marjolein na. En dat is echt de prachtigste uh, apotheose die je kan voorstellen van deze voorstelling. Het raakte mij echt in hart en hoofd. Dus ik zou zeggen, ga dit horen en zien. En het kan nog vanavond en morgenavond in Theater van Scati. Goed. Geef maar een klein beetje love. George Harrison. We blijven even bij de Beatles, want ik heb uh, nog een theatertip. Een terechte reprise uit 2009. Toneelgroep Max met de voorstelling Help. Ze zijn net terug van 49 keer spelen in Seattle. Uh, mochten daar trouwens geen originele liedjes van de Beatles doen. Wel alles wat de Beatles ooit coverden, Zoals Twist and Shout, et cetera. Flauw, hè? Maar goed, het stond hun succes niets in de weg. Nou, de voorstelling gaat over het ontstaan van de beroemdste band van de wereld. Maar de naam van de Beatles zal nergens vallen in deze voorstelling. Zij dienen wel als voorbeeld, hè? maar het gaat natuurlijk over iedereen die droomt van een leven in de muziek. Hè? Zoals Dave net. En die het dan vooralsnog een beetje gaat maken. Goed, hoe, hoe muziek zowel je geluk als je verdriet vleugels kan geven. En hoe ontstaat zo'n bandje? Hoe houden ze het vol tegen de verdrukking in? Hoe ga je met vriendschap om? Nou, het hele vorige uur ging er eigenlijk over... Hè? hoe loyaal ben je tegenover elkaar... Uh, uit de biografie van de Beatles gebruikte de schrijver van het stuk, Jan Veldman, een aantal elementen. He, de rol van Julia bijvoorbeeld, de moeder van John Lennon. He, um, die uh, op, toen hij 18 was uh, doodgereden werd. Nou, je ziet ook hoe drummer Pete Best eerst uh, bij de band hoorde. Maar toen het menes werd, uh, moest hij het veld ruimen. En gooide de manager Epstein uh, hem uit de band. Oei, oei, oei. Overigens wel op verzoek van uh, John, Paul en George. Help, I need somebody help. Not just anybody help. help! You know I need someone Help! When, when I was you were younger, so I much younger than today I never, need I never needed anybody's help in any way now, But now you know, these days are these gone, days and are gone are I'm gone, not so self-assured sure, now, now I find, I find I've changed my mind. and open up the, the doors door. Zo. Zo, dat waren dan even de echte jongens die als voorbeeld dienden voor deze voorstelling. Help hè, van Theatergroep Max. Die is nog tot en met 10 juni te zien in Theater De Krakeling in Amsterdam. Let op, in verband met de voetbalwedstrijd uh, Nederland-Denemarken... op uh, zaterdag 9 juni begint Help een, uh, help een half uurtje later. En, uh, maar je kan dan uh, in, in De Krakeling... Uh, uh, op een groot scherm kan je meekijken. en Dan krijg je ook nog fish and chips en whatever. Nou goed, tijdig zou ik zeggen. oh ja, op zondag dan hebben ze ook nog een workshop. Hoe schrijf ik een lied? En uh, ze gaan ook nog uh, de Beatles rondvaarttocht, uh, weet je wel, uh, in Amsterdam doen. Dat is voor het eerst dat ik bewust de Beatles zag. Ik was kindje en toen keek ik naar zwart-wit televisie bij de buren. En toen, en toen zag ik allemaal mensen in het water springen voor die boot van de, van de Beatles. Dat is heel lang geleden. Goed. Nou, ik vond het in ieder geval een hartstikke leuke voorstelling. Oké, okay, dan gaan we naar uh, het zwaardere werk. Holland Festival 2012. Meestal ben ik aan het einde van het culturele seizoen... zo tegen juni eigenlijk helemaal... Klaar met cultuur. Maar goed, en daardoor schiet het Holland Festival er vaak bij in. Ook omdat die voorstellingen vaak maar zo kort spelen... dat ik ze ook niet kan bespreken als aanbevelingen. Maar dat voelt toch een beetje als een omissie. Hè? Het Holland Festival overslaan. Maar ik heb een oplossing gevonden. Ik heb aan Alison Isadora... dat is een Nieuw-Zeelandse, Nederlandse componiste... van moderne muziek... en ze van multifunctionele, multimediale uh, voorstellingen... Uh, heb ik gevraagd of zij voor mij wilde gaan... en verslag wilde doen. Want zij weet in ieder geval... Uh, van de hoed en de rand. Uh, allereerst zag ze de voorstelling Keurs, hart en koor... Uh, van de Gentenaar Alain Platel. Hij was door zijn uh, oude stadsgenoot Gerard Mortier gevraagd... om naar Madrid te komen. Uh, waar Mortier al twee jaar het uh, operahuis Teatro Real leidt... om daar samen met zijn dansgezelschap Les Ballets de, de Labbé... en de Madrileense zangers en het orkest uh, een voorstelling te maken. Nou, voor de muziek koos hij uh, koorwerk van Wagner en Verdi... En nou, die hele voorstelling deed een hoop stof opwaaien in Madrid. Oei, oei, oei, oei, verbolgen publiek. Alain Platel heeft geprobeerd een voorstelling te maken... over de verhouding tussen het collectief, uitgebeeld door het koor... en het individu, en dat wordt dan uitgebeeld door de dansers. Hij wilde de gevaarlijke schoonheid van de massa onderzoeken. Nou. nou, ergens terug ging ik naar de voorstelling. In de openingsavond van het Harlem Festival. Echt een geweldige avond was het. Eerst zie je gewoon... In ja, In de Carre, ja. Helemaal vol. Helemaal vol. Fantastische stoel. Echt in de vijfde rijen. Zo. Dus ik zag alles heel goed. Eerst zie je een, een vrouw. Nou, je denkt dat het een vrouw is. In een, een witte jurk. Maar dan keek je een beetje beter En zie je dat die, die benen zijn, toch geen vrouwenbenen. Met zijn hoofd is, kan je niet zien. En je ziet alleen maar handjes boven zijn hoofd. En dan opeens hoor je dit overduiverende koor, die veel? Ja, 80 mensen of zoiets, echt enorm veel. En die zijn allemaal heel, helemaal achter in het podium, in het grijs, die zingen Verdi. En het is ontzettend spectaculair eigenlijk. Maar dit rare figuur met die vrouw, die beweegt dus rare kleine bewegingen. En langzaam in de hand komt het jurk omhoog en dan zie je dat er gewoon een naakt man daarachter is of daaronder is. Dus het is een hele rare ding van wat we zien en wat, uh, wat we verwachten, is niet wat het is. En ook iets dat je denkt, nou oké, okay, dat is... Um ja, dat, we zijn gewoon allemaal naakt, eigenlijk. Ik bedoel, dat, dat, de mens is, is gewoon, dat is een, dat is een man en, en, en, en we weten wat een man is. Dus je ziet, je ziet een massa en je ziet een individu. Ja. Daar komt het dan ja. eigenlijk op neer, hè, ja. want dat, daar, daarover wil hij het laten gaan. Ja. Dus dat individu, maar op momenten die, de, die witte jurk, wat hem onderscheid uittrekt... dan is ja. hij eigenlijk ook gewoon weer mens, net zoals die precies. massa daarachter. Precies, precies. En daar gaat het eigenlijk over de hele voorstelling. Wat is iets dat ons oorspronkelijk maakt en wat is het dat ons bindt? Ja, dus dan heb je dingen dat ze in Inu Sono, je, je hebt uh, door de voorstelling zijn negen of tien of zo uh, dansers. En ze zijn of in wit of in het rood. Soms doen ze dingen samen, maar soms is het heel apart. Allemaal hun eigen dingetje. En soms uh, hebben ze bewegingen dat... Uh... Lijken op elkaar, maar toch niet helemaal. Dus ze zijn allemaal bezig met kleine zenuwtrekken, spas, spastische soorten bewegingen. Maar iedereen doet het op zijn eigen manier. En dat is wel iets interessants van plateau van die choreograaf. Uh, omdat hij werkt met mensen die hebben heel sterk... Eigenschappen. Ze zijn allemaal mensen die, die zijn bijna uit de circus zou kunnen komen of zo. Dus ze hebben allemaal iets heel geks over zich. Ze zijn niet gladde perfecte dansers. Nee, nee, nee. Ze, ze zijn allemaal echt eigenaardige figuren. En dan heb je dit hele massa van die koor. En die werken eigenlijk als een soort decor. Omdat die komen naar voren soms, soms zijn ze achter. Ze kruipen over de grond. Ze, ze laten handen dat zijn vol met, met rode ja, bloed of zoiets zien. Ze, ze gaan uh, schreeuwen door de ruimte. Dat, dat is een bewegende decor eigenlijk. En ook voel je gewoon ook de, de sterkte en de gevaar van de massa. Ja, jij voelde dat gevaar wel duidelijk? Ja, absoluut. Het is moeilijk op een podium omdat je zit gewoon lekker in de zaal... en je weet, niks gaat je overkomen. Maar toch er waren twee kinderen, jonge jongens. Je voelt dat kwetsbaarheid van die jongens met de grote massa. En er was ook een moment dat die twee jongens waren... liggend over de hoofden van de koor getild. Als een soort lijkjes. Precies, maar steeds moeten mensen gewoon hun opvangen. En, en je voelt dat kwetsbaarheid van die, die kleine lijfjes, levende lijfjes, die oh bovenop op met, met die grote groep. En dat, dat vond ik wel een heel mooie, uh, ja. Dus jij vindt hem wel geslaagd? Ik vond het wel geslaagd. Ja, het was misschien een beetje te lang. Ik heb ook andere mensen gehoord die niet zo geweldige plekken hadden. Die, die misten wel wat nuances dat ik van, van dichtbij kan zien. Maar um, ja, het is, is fantastisch muziek. Heel spannende stukken. Echt van die stukken dat je denkt, oh ja, dat is een fantastisch ding. En ik vond die groot uh, orkest. En fantastisch om een live orkest te hebben. En, en het koor was echt uh, geweldig. waar de koor, de Pelgramse uh, uh, zingt. Dus je hebt het enorme koor aan het, uh, aan het zingen. En die zangeressen daarvoor, met allemaal van die spastische bewegingen daaronder. Het is een heel rare waarneming om die twee bij elkaar te doen. Van die heel kleine spastische bewegingen. En dan het enorm massale koor en orkeststuk. Die zo heroïs is eigenlijk. Ik zat bij een paar oudere... Uh, een oudere stijl. En ik dacht, nou ja, dat zal wel uh, moeilijk zijn. Omdat er is veel naakt op het podium. En die zijn allemaal van die heel magere dansers. Het is niet altijd esthetisch, wat je ziet. Het is wel. En ook de hele bewegingen zijn heel ja, verkrampt. Er is iets dat. Ja, disturbing. Dat, iets dat je. Uh, je, je wordt daarmee uh, je... uh, verontrustend. Ja, yeah, ja, yeah, absoluut. Maar er zijn ook momenten dat je ziet. Ja, waar hij speelt met het idee van ja, wat is het individu en, en hoe zijn we gebonden aan elkaar. Dus hij zijn gewoon een, is een, uh, een van die danseressen die vraagt de koor om, om verschillende dingen te doen. En een van die dingen is: uh, vind iemand die op je lijkt en kom naar voren. En dan heb je al die stellen van mensen die, bij, die komen naar voren. En, we komen toch echt in de beurt van tweelingen of zo soms. Die lijken echt wel een beetje ja. op elkaar, ja. ja, ja. En je en, en denkt, nou ja, we zijn allemaal individuen, maar toch gebonden. Dat is heel mooi. Ja. En, en dat spastische bewegen, waar staat dat voor jou voor? Nou ja, het ongemak van mens zijn, alles dat dat moeilijk is, en ook met contact met een ander... was ook, ja, vaak waren die contacten tussen de dansers heel moeilijk. Soms per ongeluk raakte ze een andere aan. Of het was allemaal echt iets dat je dacht... ja, dat, dat gaat met moeite. Mens zijn is moeilijk. plattel interesseert mij. De manier dat hij werkt met muziek is heel bijzonder. Ik heb een paar voorstellingen gezien. Um, allemaal in verschillende stijlen. En hij gebruikt verschillende stukken door elkaar. En dat vind ik heel knap, omdat soms... Ja, het is echt lastig om dat te doen. Maar hij werkt echt vanuit muziek, vind ik. Ja, ik zal al een negen geven. Ja, ja. Zo, een negen. Goed, eh, afgelopen zaterdag zag Alice in de voorstelling Lilith van eh, Claren McFadden. Zijn topzanger is, eh, van klassiek tot jazz. Die deze voorstelling zelf initieerde en opzette... Het is een begin van een serie over sterke vrouwen... uit de geschiedenis en de literatuur. Iron Maiden Chronicles, heeft ze het genoemd. En natuurlijk begint ze dan bij Lilith. Hè? Volgens een bepaalde Joodse mythe, de eerste vrouw van Adam... dus de allereerste aller, aller vrouw, had geen zin om zich onder... letterlijk onder Adam... Adam te stellen en vertrok uit het paradijs. Nou, in de voorstelling werkt ze samen met de Bulgaarse componist... Dimitar Budorov, uh, die zijn pianocomposities live speelt. Een libretto dat uh, is geschreven door de Zuid-Afrikaanse dichteres... Uh, Carola Luther. En de acteur Jeroen Willems, die is te zien als Adam... En Dan zeg ik weer Adam, maar Adam moet ik zeggen. <laughs> is alleen aanwezig uh, uh, op film. En die werd weer gemaakt door regisseur Frans Nou, Je hoort uh, klassieke muziek, jazz, samples, poëzie, toneel en film. Volgens mij een kolfje naar de hand van uh, Alison Isadora. Het is een geweldige zangeres, kan alles. Een beetje zoals Bobby McFerrin eigenlijk. Gewoon uh, klassiek, jazz, alles. En heel charmant. En heel en charmant, mooi en ja, prachtig. Het is een heel gekke voorstelling. En eigenlijk, in het begin wist ik niet wat ik moest denken, maar het groeide op mij. Dus het begon met aquafoon, of niet? Ja, dat die zo, stelt ook wel. Ja, de, ja het is een rare randding. Met, het ziet eruit als een soort uh, plaat met spijkers daarin of zoiets. En dan streek ze daarover. En dan hoor je waanzinnig soort science fiction-geluiden of zoiets. Uh, Spacey of, of ja, een soort ruimte-geluiden of zoiets. Heel gek. Um, maar je hoort eigenlijk ook de uh, pianist altijd een soort uh, achtergrond muziek spelen. Het was uh, opgesteld alsof zij een bar was. Ja, het gaat dus over het verhaal tussen Adam en Lilith. En Adam is dan Jeroen Willems, die op een film is. En ik vond eigenlijk de mooiste stukken... Ze zingen samen. Hij zingt op het film. En zij komt bij hem. En dan zijn ze zogenaamd in bed samen. En zingen ze een liefdeverhaal met elkaar. En het is heel mooi. Echt heel goed gedaan. Dat komt steeds terug dat ze een soort gesprek hebben... tussen doek en, uh, en echtheid. Dat vond ik echt een, een geslaagde deel. Daartussen zingt ze gewoon liefdeverhaal liedjes en ook liederen over haar behoefte aan vrijheid en niet gebonden te zijn. En, uh, en het is een heel mooi verhaal, eigenlijk, dat inkomt. dat hij is eigenlijk jaloers dat Lilith gaat praten met de vogels en zo. En, en niet hem als speciaal iemand die, die zij ook relaties heeft met andere beesten en, en dingen. En, en dat zij niet uh, er, uh, ervaart hem als gewoon de enige. Maar hij heeft nu een goede leven, hij heeft een vrouw en kinderen, is allemaal goed. Uh, maar eigenlijk, je hoort dat hij. Hij mist haar enorm, want zij is gewoon weggegaan. En er is een soort spanning tussen. Uh, hij weet dat er iets in haar is dat niet bij hem past, maar hij mist haar nog. En Lilith uh, vind ik eigenlijk misschien niet genoeg dramatisch, denk ik, dat hij meer inzit. En een, een soort. Ja, dubbel emotie dat zij heeft. Maar het, het is heel knap gedaan, met heel weinig ja. middel. En, en zij zingt geweldig. Dus je wil zeggen, Jeroen, die geeft wel beter aan... van ik ben getrouwd, maar ik een stukje ziel had ik bij die vrouw ja. kunnen vinden. Ja. En zij geeft dat niet helder genoeg aan... waardoor het minder dramatisch wordt. Ja, je mist een soort spanning bij haar. Dat is gewoon, uh, uh, ja, als je denkt over drama... Dan, dan moet wel gewoon een punt van spanning zijn. En, en, en bij haar... Um, karakter vind ik dat dat nog niet helemaal uh, helder is. De samenwerking op de muzikale front is heel erg mooi. Dus dat doen ze goed. Maar op de theatrale... Uh, oh, ja, ja, ja. ja, vind ik dat dat nog iets zou kunnen doen. Maar het is moeilijk. Muzikanten zijn niet acteurs. En het is altijd lastig hoe je daarmee omgaat. Uh, want ik zag, ik zag een stukje op internet en dan zie je dat zij heel theatraal zingt. Dat ze heel erg expressief is in haar bewegingen, in haar armen, in haar gezicht. Ja. ja, dat is ze absoluut. En als ze zingt, is dat zo. Maar dan, het is gewoon jammer dat ze geen live partner heeft eigenlijk. Dus een zeven of een zes? Nou, nee, ik zou zeggen een zeven en een half. Oh... oh. Nee. Ja, uh, dat was uh, tot zover. Uh, Allison uh, uh, Isadora. Uh, over Lilith in dit geval. Volgende week gaat ze naar een uh, soloconcert van uh, Joan La Barbara. Dat is uh, de Houdini van de nieuwe zang. Die kan uh, alles met haar stem. En ze gaat ook nog naar concerten van het werk van uh, de grote avant-garde componist John Cage. En ze gaat naar de voorstelling Ancient Evenings. Dat is een project van Matthew Barney. Uh, de man van Björk, wist je dat? En Jonathan Babler. Nou, bestaat uit uh, live performances. Dat wordt heel krankzinnig, daar is ze heel erg nieuwsgierig naar. Ik, ik, je hoorde het net al even, een flatje. Dat was mijn fout. Um, um, ik wou toch iets laten horen... van uh, die charmante Claren McFadden. Dit is de compositie Aria van John Cage. Die ze voor u ja, zingt, lacht, praat, hoest. ZOOM TERRA No, other way. Don't they So help, see the nail, E oh, oh, oh, turmola! <laughs> si se si e se la e si si Two Als je, je net hebt... kijk even bij YouTube. Claire McFadden. TEDx in de Stad Schouwburgen. Het is echt prachtig om haar te zien zingen. Zo, de rest van het uur ga ik gewoon alleen maar... Guilty Pleasures draaien. Sterker nog, ik haatte deze liedjes. Echt toen ze hitjes waren. In de eerste helft van de 70 jaren. En ik op de nog school zat. Vreselijk vond ik ze. Maar ik kon ze natuurlijk wel meezingen. Ja, en nu brengen ze sterker dan welke muziek ook... mij weer terug naar die tijd. Hè? Memory Lane. Deze bijvoorbeeld. Oh.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 Muziek om uh, af te wassen, te strijken, desnoods strijken. Wat zei ik strijken? Uh, Stofzuigen bedoel ik. <hijs> Mijn moeder vond dit eerlijk, Ik zie het. Oh, het ik <ties in de lucht> Orlando en Dawn was dat. We gaan het mysterie van Emily spelen. Uh, Jan Emers heeft een mooie tekst geschreven. Uh, opgedeeld in drie fragmenten. Als je na het eerste fragment al weet over wie of wat het gaat... kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen. En na het tweede fragment nog twee. En na het laatste fragment nog eentje. Goed, um, En dan moet je bellen naar 0800-1121. En hier komt het eerste fragment. Het belangrijkste is dat hij een yogi is gebleven. Dat is in zijn geval een basisvoorwaarde voor succes. Zijn bekende collega's hebben het ook. Die zijn op een bepaalde manier nooit ouder geworden dan een jaar of... ja, veertien. En hun hele leven hebben ze hun fantasieën uit die tijd... weten te koesteren en uit te bouwen. Oké, okay, er komt ook nog wel wat vakkennis bij... en doorzettingsvermogen en zo. Maar het verhaal moest verder onbelemmerd verteld kunnen worden... Ouder worden is geen hindernis. Nou, 0800-1121. Als u het denkt te weten, of ook als u het niet denkt te weten, bel eventjes. Uh, dan ga ik uh, nog meer guilty pleasures. Dit uh, de rest van het half uur. Uh, deze van de zusjes Tony, Betty en Marianne Kowalczyk. Nou, dan weet je het wel, hè. Werd een wereldhit. Ik spuug erop. Toen en nu? Ah, lekker meedijnen. Dat was alweer genoeg, dat uh, guilty pleasure is, uh, is alweer over. Aan de telefoon uit Apeldoorn, Queen. Heet ja, hallo. Queenie, wat een leuke naam. Heet je echt zo of noem, word je zo genoemd? Queen is mijn nickname. Uh, is een afkorting, is trouwens een hele gebruikelijke naam in Engeland. Ja, oh wat leuk, van, van Jacqueline natuurlijk. Afkorting voor Jacqueline, ja. Ja, ja. nou hartstikke leuk. Uh, uh, heb jij een uh, lekkere dag gehad? Ik ben... Uh, was een rot weer, hè? Ik, heb, ik ben kreupel van de pijn. Ik heb namelijk een vijver gegraven. Echt waar? In die regen? Of heeft het in Apeldoorn niet geregend? Ik kan je heel moeilijk verstaan. Kan je alsjeblieft iets harder praten? Nog harder praten. Uh, wacht even. Uh, uh, wa Versta je me nu? Moeilijk. Oh Wat jammer nou. Dat is, ik weet niet wat het is. Uh, want de luisteraars thuis kunnen mij heel goed verstaan. Uh, heb je in de regen of heeft het niet geregend in Apeldoorn? Ja, het heeft geregend in Apeldoorn. En ondanks dat heb ik toch een vijver gegraven. <laughs> Hoe diep? Nou, 40 centimeter diep. En, en uh, wat voor oppervlakte dan? Hoe groot? Nou, het is een, een fonteinvijver. Want ik wil een fontein in de tuin. Nou. Dus het is een ronde vijver. Dus zeg is iets van 1,20 meter 20 in het rond. Eh, wat ga je er gauw doen? Maar dan start je dus op een heleboel stenen ja. en uh, stuit je dus op een heleboel boomwortels. Dus het was een gevecht. En wat leg je dan onderin van het zwarte zeil? Nee, nee, nee, nee. Ik heb uh, zo'n kant-en-klaar Oh, zo'n bak, ja. Oh, ja. Oké, okay. ga je de goudvissen in doen, Kinny? Ga ik de goudvissen? Weet ik nog niet. <lacht> Moet ik eerst nog een deal maken met de reigers in de buurt. Oh, ja. <lacht> ja, anders blijf je ze voeren. Hé, hey, wie denk jij dat het is? Is het Wesley? Wesley? Wesley Schneider. Ja. Nee, het is niet, nee, het is niet goed. Maar ik, als ik het teruglees, dan denk ik, ja, behalve dan die laatste zinnen... ...ouder worden is geen hindernis. Nou, is dat bij voetballers wel zo, denk ik. Uh -huh. hm? Bij voetballers ja. is ouder worden wel een hindernis. Maar ja? bij, bij wat ik zoek, bij wie ik zoek niet. Dus, Queenie, blijf hey, luisteren. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Nou, dan moet je, je een nog idee. een keer bellen, dus ga ik je nu hangen? Ja, ja ik heb een idee. Ja, okay. Dan bel ik terug. Yo. Doeg! Hoi, hoi. Dan heb ik een tweede beller. En Die, die, die, die meneer die ken ik helemaal niet, maar. Jawel die ken ik wel. Sikko. Goedenavond. Ja? Goedennacht. Ik denk dat het uh, Gus Kuijer is. En waarom denk je dat? Nou, hij blijft jong, hij schrijft boeken voor uh, tieners, voor kinderen van je ah, 13, 14, 12, ja. 13, 14. Ze dus je kop in het prullenbak. Ja, nee, hij heeft prachtige boeken geschreven. Hij heeft ja. net de, dus de, de Astrid Lindgrenprijs gekregen. Ja, precies, 500.000 euro. Ja, waanzinnig, want in, in Zweden nemen ze kinderliteratuur of jeugdliteratuur heel serieus. En ja. dat is heel terecht. Ik heb uh, een, een stuk gelezen, het stuk gelezen wat hij daar heeft voorgedragen... Uh, dat stond in uh, de standaard Franse, uh, uh, Belgische krant afgedrukt. Ik, mm -hmm. ik heb toestemming, uh, ben ik aan het vragen... om of ik die mag voorlezen hier op de radio. Want het is ja. zo'n mooie, goede tekst. Ik ben, ik ben echt een uh, fan van uh, Guus Kuijer. Helaas, Sikho, het is wel helemaal fout. Oh, zelfs niet in de richting dus. N nee, nee, nee. Maar ik vind het helemaal niet gek gevonden. Ik vind Wesley Snijder vond ik wel leuk. En ik vind... Uh, Guus Kaaier, maar het is allebei hartstikke fout. Dus ik ga je hangen en ik ga het tweede fragment lezen. Ja, Oké. Okay. Doedoedoe! Er zit een mooie paradox in zijn bestaan. Enerzijds die eeuwigdurende jongensachtige benadering van zijn onderwerpen. Anderzijds in zijn werken thema voorbij is voorbij. Wat geweest is, is weg, is niet meer te herhalen. Dat is zijn soms droevige boodschap. Maar die droefheid wordt ja. ruimschoots gecompenseerd... door grote ladingen energie waarin ons turbulente levens worden getoond. Hij weet wel wat we willen. Zijn 14-jarige yogi weet, weet hij in andermans geest te laten ontwaken. Een paar uur lang. Hmm, dat is een beetje cryptisch, maar het klopt wel helemaal. 0800... Uh, uh, 1, 1, 2, 1, als je denkt te weten. En wat gaan wij draaien? Oeh, ja, ja, nou, dit is het grootste kwijlied dat ik ken, maar... Oh, ik kan hem weer bij hoe ik in de tijd, toen dit een hitje was... Toen was ik verliefd op Rudy. Oh, Zou ik zijn achternaam zeggen? Oh, Rudy van Versendaal. Uit de Van Enroystraat Of was het de Chopinstraat? Ik fietste er steeds doorheen. Hoopte dat hij voor het raam zat. Oh, Leusdene. In de jaren zeventig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 guitar man <laughs> Ooh, who's on the radio you don't listen to the guitar man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 We'll yeah. Begin uh, uh, uh, uh. Kom het mooiste stukje. Ja. Doe me even omhoog. Uh. Uh. Ah. Ja, het is genoeg. Oké. Okay. Goed, aan de telefoon. Henry uit Appingedam. Dat is een weg. Ha, hallo. Hallo, Henry. Alles ik, goed? Uh, ja. Ja. Heb je iets leuks gedaan vandaag of dit weekend? Nou, dit was een uh, wat koud weekend. Ja. Maar ik heb wat in de tuin uh, zitten grommelen. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke goed. Wie denk je dat het is, Henry? Ik denk... Uh... Ja, ik uh, heb niet veel aanwijzingen. maar Het, uh, het eigen wijzen wat uit het uh, profiel uh, klinkt doet me denken aan uh, Tofik Dibi. Vind je Tofik Dibi ook echt dat jongetje van 14 in zich? Ja. Nou. <laughs> <laughs> Uh, hij, ja. hij is veertien geweest en hij blijft veertien. Hij blijft veertien, ja. Nou, ik kan me nog iets meer voorstellen. Het is, ja. het is een vriend van, een, van mijn buurman, dus ik zie hem wel eens op feestjes... en dan denk ik altijd... oh ja, dat is een die tofing die, die zit daar. En dat is echt een knulletje, ja. Een lief knulletje. Ja. Nou goed, het is helemaal fout, Henry. maar ik vind het wel even... Ik vind het niet erg om helemaal fout te Nee, nou, ik vind het leuk je even gesproken te hebben. Ja, Hé, hey, goeienacht wei, nog. Doeg. Een lacht, ja. Ja. Ja. En dan heb ik Marleen uit Haarlem. Hi Marleen. Hi Adeline. Wat kan jij mooi kreunen? Ja. Ja, ik, ben, ik heb goed naar Donne Sammer geluisterd. Dus die uh, heb ik weer eens even opgezet. Helaas. Oh, ik was zo verliefd toen dat plaatje en het Oh, ik. En nou, ik het is geen... De poes, ik heb een heiger aan de telefoon. Ik heb een heiger. Oké. Aan... <laughs> hey. Nou, ik, uh, ik hoor uh, van. Uh, um... Van Francis, dat jij, dat jij best wel een beetje verdrietige tijd achter de rug hebt net? Ja, ik ben een beetje in de rouw. Ja, jouw broer is overleden. Mijn broer is gestorven, ja. Oh. Mijn lieve enige grote broer. Ja, dat is natuurlijk heel naar. Mijn eigen Joost, en dat mag helemaal niet, want ik heb er maar, had er maar één. En... Ja, je hebt maar één broer, ja. Ik wil hem gewoon terug. Oh. <lacht> ja. Nou goed. Hé, hey, gecondoleerd met je verlies? Dank je wel, Ja. Dank je wel. Heb jij een idee wie het is? Nou, ik vind het heel moeilijk. Ik zat heel erg in richting theater te denken. Ja? Want als hij veel collega's heeft die jongetjes zijn gebleven, ja. Dan is dat uh, een merda hè? Ja. Maar, eh... Uh... <laughs> ja, inderdaad. Wie niet? Maar ik, ik weet het niet gewoon. Ik heb gezegd Paul Hanen. Paul Hanen. Nou, die, die, is, die is meer een, een, een meisje gebleven. Vind je? Wat zeg je? Een meer een meisje gebleven. <laughs> ja. Of een mevrouwtje. Nee, het is niet goed, uh, Marleen. Nee, dacht ik al. Dus ik ga het volgende fragmenten. Hé, hey, en sterkte hè, voor de komende tijd. Dank je, lieve schat. Da. Dank je wel. Dag. En gelukkig, bij wijze van uitzondering, zijn we trots op zijn internationale successen. Waarom zeuren we over hem niet zoals we bij anderen zo graag doen? Misschien omdat we in het verleden in sommige tv-programma's al genoeg tegen hem aan hebben gemekkerd. Dat hij een seksist zou zijn. Dat hij iets had met geweld. Inmiddels is hij die kritiek voorbij. Een jongen is het. En waarschijnlijk best een aardige jongen. Van in de zeventig alweer. Altijd iets van plan. Nou, nou moet je het weten. Nou moet je het weten. 0800-1121. En wat ga ik draaien? Oh ja, deze is ook heel erg. Eigenlijk nog steeds. Maar ja, hoort er toch wel bij, hè? Die bandnaam, die was natuurlijk ook fantastisch. Middle of the road. De dingen bij de naam noemen. Ja, daar hou ik van. Telefoon Rutger. Goedenacht Rutger. Eh, goedemorgen. Goeienacht. Goeden... Ja. Wilt... ja, nog een beetje, <laughs> nog een beetje nacht. Hé, hey, waar zit jij? Ergens buiten, hoor ik. Ja, ik rij op nu op dit ogenblik in de buurt van Den Hoever. Oh, je bent op, bij de Afsluitdijk? Ja, klopt. En, en wat, wat heb je in je auto? Eh, dat zijn eh, machineonderdelen voor de scheepsbouw. Oké. Okay. Waar ga je die afleveren? Vlissingen. Vlissingen. Alright, nou spannend. Uh, Rutger, wie, wie, wie denk jij dat het is? Nou, ik had gezegd... Ja, dat is de eerste ingeving. Rutger Houwer. <laughs> je dacht mijn naamgenoot. Ja, dat, dat, ja, dat, dat is toeval. Maar dat, ja, dat, was, dat dacht ik zo aan. Uh, nou, nou je, je bent wel warm... maar het is niet goed. Dat is nou jammer. En nou, je, mag, ja, je, mag hen, niet. je mag niks anders zeggen, hoor. Want, uh, maar... Uh, eh... Uh, hartstikke bedankt voor het meedoen en een goede ja. reis nog, hè? Ja, dankjewel. Succes! Oké, okay, dag! Hoi! Eh, uh, en dan hebben we daar haar. Hallo Adeline. nacht meisje. Hoe kom jij aan een, uh, aan een kater? Hoe weet jij dat nou weer? <laughs> dat hoor ik! Aan je stem! Nou, ik ben al vier dagen ben ik dus oh. een beetje aan de boemel geweest. Ja. Feest hier, feest daar. En uh, Net vandaag het grote feest van Fabiola nog gevierd. Die was jarig een week geleden. Die heeft het vandaag gevierd. Oké. Okay. Dat was een, een flinke party op het Waterloopplein. Oh ja, wat leuk. Nou. En dat okay. vandaag in die regen? Ja. Nee, binnen... Ah, oh, was binnen, oké. Okay. Binnen op de gang en zo. En het was heel gezellig. En de eimarkt hadden gisteren geweest. Oh ja, daar had ik ook nog heen gewild. Maar ik Dat is ik zo te gek. Ik heb, een, ik heb iets te geks gevonden. Ik heb het Kees van Kaart plaatjesboek gevonden. Oh, wat Hij leuk. 52, weet je. Ja, ja, ja, ja. Met al die plaatjes. Helemaal te gek. Nou, goed. Hartstikke goed. Ik ja. heb ook vrienden die er stonden. En ik had er eigenlijk langs willen gaan. Maar uh, ik, moest, uh, ik moest poetsen en ik moest van alles. Nou, whatever. Als ik dus wel eens live wil ontmoeten... Nou, nou we, wie weet. Hé, hey, Harm, wie denk je dat ja. het is? Nou, mijn grote topregisseur waar ik ook nog mee gewerkt heb vroeger. Uh, natuurlijk, Paul Verhoeven. Ho Hoezo heb je met hem gewerkt? Ik heb twee weken soldaat van Oranje meegemaakt vroeger. Oh ja? En wat deed jij dan? Ik was edelfigurant en ik was uh, uh, bij de ontgroeningsscène toen met Rutger Hauer en zo in Delft. Oh, wat leuk! Via Hans Kemna, hij zocht 35 kale jongens en ik werd gelijk eruit gekozen. Oh, en, en, en hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kan ik je herkennen in die film? Moet je de video even stilzetten. Ja? En dan sta jij? Zie je me op de achtergrond, uh, zie, je me, zie je me van het strand afkomen, van Noordwijk aan Zee... en zie je me bij de bombardementen in Amersvoort. Oh, wauw! Wat leuk, hé! Ja, ik heb echt uh, een weekje... Ik heb een pas weer ontmoet, een paar weken geleden Paul Vroege, trouwens. En? In het I-Filmmuseum, uh, toen met de remaster of uh, een nieuwe versie van Spatter. Ja. Hij was helemaal te gek om hem weer terug te zien. Ah ja. Hij, ja, hij is me nog niet vergeten. Ik hem ook niet. Oh, wat grappig. Nee. Wat leuk zeg. Nou, eh, gefeliciteerd haar, want dat is natuurlijk helemaal goed. Hoera, eindelijk is een keer wat gewonnen. Eindelijk, eindelijk wat heb meenemen. jij een knijpkat gew gewonnen. Hoera. Van, van 99 cent bij de action. Ik ben zo blij. Hij is niet meer stuk. Kom op met die kaart. <lacht> Oké. Okay. Hey, nou, blij van de lijn. Dan noteert Francis je, je adres. En dan krijg jij zo'n kring opgestuurd, ja? Oké, okay, tof. Pas je hey. door de brievenbus wel? Uh, ja, die past wel door de brievenbus. En, uh, ja, en slaap tof. me lekker uit, ja? Dankjewel. Doebeledagkie. Doei. Doei, doei, doei. Hey, Hé, uh, nog zo'n onzinplaatje. Suikermij. smile was saccharine I'm a gold Me and from one to two, but nothing more or less will do. Just me and you, honey, sweet and oh. harmony will melt away the bitter memory. It's gotta. Goed, ik ben klaar met die guilty pleasures nu. Uh, uh, ik heb iets bijzonders. De kwaliteit is niet goed, maar je moet het even horen. Dat is uh, Sister Rosetta Tharpe. Die zingt Up Above My Head, I hear music in the air. Het is een opname ergens uit het begin jaren 60 van de TV show Gospel Time. En ze zingt met om zich heen het uh, Olivet Institutional Baptist Church choir. En ze speelt lekker een gitaar op haar witte, glimmende Gibson Les Paul. Up above my head, I hear music in the air. Up above my head, there is music in the air. Up above my head, music in the air. And I really do believe, really do believe, joy somewhere. All in my room, music everywhere. Music in the air. Well, well, well, I really do believe. I really do believe joy so well. Up above my head, music in the air, music in the air. Up above my head, never music in the air. Up above my head. Right there. Up above my head, and it feels like in the air. You know, I really do believe.